Welkom bij een hele nieuwe serie van Eindtijd en Profetie. Jan van Bannenveld, heel hartelijk welkom. Het is alweer de zevende serie die we samen ja. maken. Ja. En uh, ik zou bijna zeggen, ook heel noodzakelijk dat we weer in de studio zitten. Want we leven in een tijd, de Arabische Lente is nog uh, volop in, in gang in allerlei landen. Uh, misschien als, uh, als we deze uitzendingen hebben, dan hebben we uh, ook allerlei zaken gehad die uh, in september hebben gespeeld. Dat kunnen we nu nog niet zeggen, maar als de kijkers uh, meekijken weten ze dat al. Hè? Want dan is dat allemaal al gebeurd. Uh, wat moeten we verwachten van deze tijd? Ja, die Arabische Lente... Uh, die is voor Israël natuurlijk een Arabische winter. Maar er zijn... Naar een nachtmerrie? Zeg je? Een nachtmerrie? Nog niet Israël. Dat is toch een eiland van rust. Hmm. He, zoals Glenn Beck ook zei. Uh, als je vertrouwen wil uh, leren. Als je moed wil vatten. Dan moet je in Israël zijn. Want ja. het is een wonder. Dat het volk zo moedig voortgaat. Onder al die druk. Hmm. Die er gaande is. Maar die Arabische lente. Daar zie je ook weer Gods hand in. Als je het profetische woord een beetje kent, dan zie je Gods hand overal. Mm -hmm. God gaat zijn vijanden altijd te lijf op een vriendelijke manier door ze in verwarring te brengen. En dat kun je wel zeggen. Het nou, is overal ja. in Syrië, in Libië, in Saudi-Arabië strakjes nog. In Jemen, uh, in Algiers, in Tunis, in Libanon. Overal verwarring brengt God. Ja. En dat is Gods strijdmethode. In Deuteronomium 7 lezen we... Dat Mozes tegen Jozua zegt, zo zegt de Heer, ik zal al uw vijanden voor u in verwarring brengen. Ja. En dat deed hij met Farao. hij bracht het leger in verwarring en ze kwamen om in de Schelfzee. Ja. Dat deed hij voor Jozua, toen hij tegen die koningen van Canaan streed, God bracht ze in verwarring. Dat deed hij bij Hiskia, dat deed hij bij alle koningen. En dat doet hij ook in deze tijd. Ja, dus wat dat betreft, uh, zeg maar da het eind... Scenario, een klein beetje kennen. En vanuit Gods woord zou het ons niet hoeven te verbazen. Dat die verwarring nu overal toeslaat. Dat, dat is heel duidelijk. En dat was al lang aan de gang. Dat zagen we in de oorlog van 1967 ook al. Die mm -hmm. uh, zesdaagse oorlog. Het Egyptische leger was in verwarring. Het Syrische leger werd in verwarring ja, gebracht. vooral allemaal in verwarring gebracht. Ja. En zelfs in de Yom Kippur oorlog in 1973. Mm -hmm. En zelfs toen uh, de Palestijnse autoriteit en de Hamas samen wilden optrekken tegen Israël, eh, toen bracht God zijn verwarring en je kreeg die oorlog eh, ja. tussen de Hamas en de Palestijnen. Precies. God brengt altijd zijn vijanden in verwarring ja. en dat is in feite een soort waarschuwing. Mm -hmm. Dat hoort bij de zogenaamde ween van de eindtijd. Het is allemaal bedoeld om de komst van de Heer Jezus voor te bereiden. Ja, dat ook, maar ook om... En dat is nog belangrijker, de mensen, de volkeren te waarschuwen. Volkeren, blijf toch van mijn volk af. Volkeren, zegt de Heere, sta mij niet in de weg als ik Israël aan het herstellen ben. Ja. Als ik het land aan het herstellen ben. Maar de ben. volken hebben daar eigenlijk nog geen boodschap aan, hè? Dat is de tragiek, de volken hebben er helemaal geen boodschap nee, want aan. ik zei net al, we zitten nu in de studio, maar volgende maand, als we hier zitten, is... is uh, bijvoorbeeld de Verenigde Naties, uh, we hebben ver, het uh, verdrag in Durban, hebben we nog te verwachten. Uh, dat is dan allemaal al geweest als de kijkers dit zien. Maar wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, nou, die Durban-conferentie was tien jaar geleden in Durban in Zuid-Afrika. Ja. Dat was één vervloeking van Israël ja. onder leiding van Ahmadinejad. Ja. Want, even, even, wie, wie komen daar samen? Uh, eigenlijk is het bestemd voor de hele Verenigde Naties. Van alle volken horen samen te komen ja. in een zogenaamde antiracismeconferentie. Ja. En dan pakken ze alleen Israël. En uh, dan wordt Israël vervloekt eigenlijk. Zijn er ook uh, landen die zich uh, zeg maar daarvan distancieren? Goddank. Dat meen ik bij mij heel ja, hard. Uh, Zegt Nederland, nee. We Nederland komen niet. gaat daar niet naartoe. En Amerika gaat daar niet naartoe. Oké. Okay. En uh, Canada gaat er niet naartoe. En ik meen ook Tsjechië gaat er niet naartoe. Okay. En op dit moment is Italië aan het uh, overwegen of ze er naartoe gaan of niet. Hmm. Maar er zijn er dan toch nog zo'n 190 landen die Israël daar vervloeken. Zo. En de Bijbel zegt, ik zal vervloeken wie u vervloekt. Dat is de angst die, die mij ook uh, door mijn lichaam en door mijn geest jaagt. Dat die volken halen een vloek over zich. Hmm. Nee? En dan krijgen we die poging van Abbas, Mahmoud Abbas. Om de Palestijnse staat erkend te krijgen en om Jeruzalem in handen te krijgen. Dat, dat is natuurlijk Jeruzalem, die ja, oude dat, stad. Dat is weer de Verenigde Naties dan? Dat he? moet of via dat de, de Verenigde Naties, Naties ja. Dat ja. Dat gebeurt niet in Durban. Dat gebeurt niet in Durban. Nee. Dat is weer een andere uh, ernstige zaak die aan de gang is. Ja. En dat is dat ze het land willen verdelen en de heilige stad, Gods stad. De stad van de grote koning, zegt de Bijbel ja. over Jeruzalem, de ja. stad van de heer Jezus. Die wil ze in handen krijgen. Ja, nou is het misschien toch wel even goed om te noemen. Om, waarom is Jeruzalem daar nou zo belangrijk? Want wij krijgen ook mailtjes van mensen. Die zeggen natuurlijk van ja maar Jeruzalem behoort helemaal niet tot de Joden. Dat is van de Palestijnen en de Joden hebben het afgepakt enzovoort. Uh. Kun jij zeggen wat daar nou precies speelt? Ja dat is de volgende uitzending zou ik bijna zeggen. <laughs> maar Jeruzalem is zou, zou bijna sinds David... Dus dat is sinds 1000 voor Christus, is al meer dan 3000 jaar, is de hoofdstad van Israël. Ja, en, en God zegt, ja Israël is al heel lang niet aanwezig geweest natuurlijk. En God zegt: De Heer heeft Sion's poorten lief. Ja. En ik heb. Uh, is, is, Jeruzalem zal heten. De stad waar de Heer is. De Heer is al daar, staat er in Ezekiel. Mm -hmm. en, en vanuit Jeruzalem zal de wet uitgaan. Ja. ja. Vanuit Jeruzalem zal de wereld geregeerd worden. Door wie? Door de Messias. Ja. En vandaar dat al die antigoddelijke krachten, de machten van de islam, de machten die, de, de, ik zal bijna zeggen, die oude Germaanse goden die achter de Europese Unie zitten. Die machten die achter de, de, de, de Verenigde Naties zitten, de New Age machten. Allemaal zijn ze bezig tot en met de paus toe zijn ze bezig om Jeruzalem in handen te krijgen. Maar ja goed, op zich is dat ook wel logisch, want die, uh, al die machten die trekken zich niks van God aan. Die willen niks met God te maken hebben, dus die zeggen van ja, jullie kunnen wel zeggen dat God dat wil, maar wie is God? Ja, daar zit nog meer achter. Ja. Het dat gaat uiteindelijk om de strijd om de heerschappij over deze aarde. Daar gaat het om. Ja. Want de Jezus die zegt niet voor niks, Satan is de overste van deze wereld, zegt ja, hij. Klopt. En, en, en toen Satan op de verzoeking op de berg, toen de heer Jezus daar stond, liet hij de heer Jezus, alle, alle koninkrijken, koninkrijken van de wereld, liet hij ja. zien en hij zegt, die zijn aan mij gegeven en ik zal je geven als je mij aanbidt. Maar waarom heeft God dat aan hem gegeven? Nee, dat heeft God niet aan hem gegeven. Dat, heb jij, sorry, dat hebben wij mensen gedaan. Want in het begin toen Adam geschapen werd, mm -hmm. kreeg Adam de opdracht de aarde te onderwerpen. Oké. Okay. En hij werd ja. dus uiteindelijk met Eva samen, werden ze onder koning en koningin van deze aarde. Ja. En hij was eigenlijk namens God de baas over deze aarde, Adam en Eva. Ja, dus Adam en Eva hebben eigenlijk het recht... Uh, van het koningschap, van het koningschap, overgedragen koningschap overgedragen aan overgedragen. de overste van deze wereld. Ja. Die hebben en het recht heer, En de heer Jezus heeft hem overwonnen, maar, en dat beseffen de meeste mensen niet, de heer Jezus heeft maar de helft van zijn werk volbracht... Mm -hmm. Het belangrijkste helft natuurlijk, Tuurlijk. de verzoening der zonden, dat is ja. het mooiste, dat ja, kun je dag en nacht kun je erover juichen. Ja. Dat mijn zonden verzoend zijn. Ja. Maar hij heeft het koninkrijk nog niet gebracht. Nee. Daarom vroegen de discipelen ook, heer herstelt u in deze tijd ja, het koningschap wel. over Israël. En de heer die verzweeg dat een klein beetje, die zei, ga jullie eerst het evangelie maar verkondigen. Mm -hmm. Want eerst... Moesten de mensen zich onderwerpen aan de koning der koningen en de heer der heren aan de heer Jezus? Ja. Snap je? En dat is ook het tweede, laat ik zeggen, geheim van deze Arabische uh, lente. Want daar hadden we het toch over? Hè? Ja, zeker. Ja, dat is ja. Het tweede ja. geheim ja. is dit. In 1979 ja, was er in Iran, in Perzië, ook een Arabische lente. Want toen hebben ze daar de jeugd, hebben daar de Sjaar van Persië verjaagd. Ja, klopt. En wilden democratie krijgen. Ja. En wat kregen ze daarvoor in de plaats? Khomeini. Ja. En dat was, uh, laat ik zeggen, de meest radicale en ruige islamist die er ooit bestaan heeft. Dus de jeugd, jeugd van uh, Iran. Van, van Iran in die tijd was de grote verliezer. En, uiteindelijk. Uiteindelijk waren ze de grote winnaar. Waarom? Ze waren zo teleurgesteld dat ze die islam van Goemijn, die wilden ze gewoon niet. Mm -hmm. Dus die gingen op het internet en, en, en, en via de kabel en via de schotel gingen ze zoeken. En bij wie kwamen ze terecht? Bij de heer Jezus. Ja. En daardoor is er in Iran komen er duizenden, tienduizenden mensen die komen daar tot geloof in de heer Jezus. Vanuit Iran zelf. ja. ja. En het is ook mijn gebed dat hetzelfde gaat gebeuren in Egypte ja. en maar, in maar, Syrië. maar even, even terugkijkend naar het land, uh, Iran. Je kunt niet zeggen dat uh, dat nou een geweldig voorbeeld is van een, een christelijke natie. Het is nog steeds een, een moslim geregeerd maar, land. Het gaat niet om christelijke naties. Nee. Want het koninkrijk dat wordt via de Heer Jezus en via Israël gebracht. Niet met christelijke. Het is goed als een natie geregeerd wordt mm -hmm. op de wijze waarop God dat in zijn woord aanbiedt ja. en zegt. Ja. Maar... Uh, het koninkrijk komt pas als de Heer komt. Ja. Maar uh, er komen mensen tot geloof. Daar gaat het om. Dat mensen hun knieën buigen voor de Heer Jezus. Dus door de druk heen van, van ja, uh, de moslimregering... Ja. tegen de druk heen komen ja. en mensen tot geloof. Want je ziet, dat is een, een, een vierde uh, profetische dimensie van de zaak. Uh, dat is dat je overal ziet dat de moslimbroederschap... net als in Iran gebeurd is, dat die de kop opsteekt... In Egypte roepen ze al dat het verdrag met Israël, het vredesverdrag, ja. wordt uh, verbroken en, en de straat roept al weg met de Joden, dood aan de Joden in, in Egypte. Maar ja, dat kun je toch niet uh, als een, een winst noemen wat de jongeren hebben bereikt? Nee, ik heb het nu over een, een ander aspect van, van? Uh, die Arabische Lente ja. en dat is dat. Toen die dictators daar de baas waren, eh, ik denk aan, aan Mubarak en aan Gaddafi en aan Assad ja. en al die mm -hmm. en, en die man van Jemen, ja. eh, hoe die ook heten mogen, eh, die, die zijn weg. Ja. En die stonden een islamitisch koninkrijk, een kalifaat in de weg. Want het enige wat, wat ze. Kijk, die, die kerels die dienden twee goden. Ja. He, dat was namelijk de god van de islam, de Allah, maar een klein beetje. Maar die dienden alleen maar de god van hun eigen portemonnee. Ja, de, de miljarden mama. die achterover overdrukte uh, in, in Zwitserland dus, of waar dan ook. Ja, de mammon. Uh, de mammon dienden ja, ze alleen maar. Ja. En dat, dat wil Allah, de godheid van de islam, ook niet. Nee. Ja, die wil alleen gediend worden. Die wil de heerschappij over de hele wereld. Ja, dus de dus, strijd tussen de goden en onderling. Dat is, de, ja, dat, is, dat is door de alle eeuwen heen al het geval ja, geweest precies. natuurlijk. Hè. Ja. En, en, en nu gaat dus... De godheid van de islam, de afgod van de islam, die gaat winnen in ja. die landen. En dat baant de weg tot uh, een kalifaat. Ja. Want er uh, komt nog een. even, wat is een kalifaat voor de mensen die dat niet weten? Oh ja, een kalifaat. Een kalif dat is een geestelijke en politieke leider van de islam. Hmm. En uh, tot op uh, 1918 is uh, de kalif van Turkije... Is de baas geweest over het hele Midden-Oosten. Ze waren de baas over Oost-Europa. Ze waren de baas over het uh, Midden-Oosten. Ze waren de baas over Noord-Afrika. Dat was een ongelofelijk wereldrijk. Dat, dat was een kalifaat uit, uit uh, Turkije. Dat was een kalifaat. Het was duidelijk een islamitisch kalifaat. Mm. Dat was duidelijk daar. En die waren daar echt de baas in die strek. Het was een, een Turks wereldrijk. Dat noemen ja. ze het Ottomaanse het Rijk. Het Ottomaans Rijk. Rijk ja. En nu is dat Ottomaanse Rijk weer de kop aan het opsteken. En in een van de vorige uitzendingen hadden we over uh, de Europese Unie, als het beeld van Daniel. Ja. En ja. dat dat het Rijk van de Antichrist is. Dat moet ik nu een klein beetje gaan uh, corrigeren of aanvullen. Ja. Ik denk dat, uh, nou laat ik het zo zeggen, andere Bijbelonderzoekers die ik gelezen heb... Die zeggen uh, niks, Europese Unie die klapt in elkaar en het scheelt nu al niet zoveel. Nee, dat schiet aardig op, ja. Dat, schiet, dat scheelt <laughs> verschrikkelijk op, want ja. we zitten er zelf tot onze nek in. Ja. Nee? Maar uh, dat wordt een Turks kal hersteld kalifaat. Ja. We, hij, zij spreken niet over het herstelde Romeinse Rijk, maar over het herstelde Ottomaanse Turkse Rijk. Ja, ja, precies. Want, zeggen ze, Turkije ligt ten noorden van Israël en uh, alles... Uit de Bijbel heeft als centrum Israël politiek mm -hmm. gezien. Dus we krijgen geen hersteld Romeinse Rijk, maar een hersteld uh, Turkse Rijk. Met, met, met een kalief aan het hoofd met, die met, dezelfde met. macht zou krijgen als die uh, in 1900 had. Nee, veel meer. Dat, en, en die met. kalief, dat wordt de antichrist. Dat wordt zetbaas van, van Allah. Ja. Die zij dan zien natuurlijk als uh, de afgod van, uh, van deze wereld. De god ja. van deze wereld. Hoe kijken de joden daar tegen Weet ik niet. Uh, dit model heb ik van een, een, een bekeerde moslim, ja. Een bekeerde terrorist. Mm -hmm. uh, ik heb daar nog niet zoveel van gelezen. Nee. Maar ik denk zelf nu, dat staat dus ook heel duidelijk in mijn boekje... ...wat ik hier heb, waar de vierde druk al helemaal bijgewerkt is. Zo. Dit boekje. Eind uit Israël en Islam. Uh, ja, in ja. dit boekje staat het heel duidelijk. Dat ik zie een soort mengsel... ...tussen eh, het herstelde Turkse Rijk, zal ik maar mm -hmm. zeggen... ...tussen dat kalifaat en de Europese Unie. En de Europese Unie die op instorten staat... ...wordt dan gered door de centen van Saoedi-Arabië, bij wijze van spreken. Er is al een verbond tussen de Europese Unie... ...en uh, de landen rondom de Middellandse Zee, de islamitische landen... ...dat noemen ze de Mediterrane Unie. Mm -hmm. En dat gaat steeds dichter naar elkaar toe. Dus je krijgt dus een Rijk... Van uh, de islam, de islamitische landen, waar ook Irak en Iran bij horen, het Midden-Oosten en Europa. Maar wat doet dat politiek gezien? Uh, politiek denk ik dat dat het Rijk van de Antichrist gaat worden. Ja. Dat daar een, een soort wereldredder uitkomt, die helaas ook een verbond met Israël gaat sluiten. Dat gaat En ook I -I Israël weer. gaat daarin mee? En Israël zou daar dus echt wel eens een in mee kunnen gaan. Is dat ja. dan uh, wat we noemen, zoals we uh, in de Bijbel lezen, de grote schijnvrede? Uh, dat is de valse vrede die uh, de Bijbel daarover spreekt. Ja. Die, ja. Dat is, uh, zo, na 3,5 jaar, staat er ook in de Bijbel, zal die het verbond verbreken. Ja. En dat is, dat is heel, heel angstig. De enigen die zich daartegen zullen verzetten, dat zijn dan uiteraard de, de Bijbelgetrouwde orthodoxe Joden... En de bijbelgetrouwe christenen. Ja, de orthodoxe joden die zien wel van, uh, wij moeten daar niet mee zijn. zee. Ja, die, die blijven zeggen, alleen de Heer is onze God. Ja, maar en, de seculiere joden zouden dus maar makkelijk zomaar mee kunnen gaan. Die ja, die, die, die kiezen... vooral de, ook, ook het linkse gebied in Israël, dat is, uh, heeft een groeiende hekel aan de settlers, ja. aan de Joodse mensen in de gebieden, Judea en Samaria. Want ze zeggen, die staan de vrede in de weg. Die bouwen wel de wereld naar. Nou. Dat komt ook. Deze linkse lieden hebben geen visie op de God van Israël. Ja. Als we het dan hebben over verwarring in de Arabische landen, is er dan ook sprake van verwarring in, in Israël? Ja, en nog meer verwarring in de kerken. Ja, ja dat we ja, even, even, even terug even, te kaatsen Ja, ja, ja maar uh, even, even Israël te noemen. De verwarring in Israël, hoe zien we dat? Er is ook een stuk verwarring in Israël. Ja, ja tussen die strijd is nog steeds gaande tussen orthodox en seculier. Mm -hmm. Israël. En, en, en ook tussen rechts en tussen links. Mm. Eh, dat zo'n beetje niet gelijk oploopt, maar dat is ook een grote scheidslijn nog in Israël. Ja. En uh, ja, ik denk dat dat alleen door de Messias uh, rechtgebreid zal, zal kunnen worden. Ja, dat oververwarring in de kerken. Uh, maak je punt. Wat zeg je? Ja, het, over, het oververwarring in de kerken. Nou ja, je ziet ook als de wereldraad van kerken uh, de staat Israël een zonde noemt. Wat, wat doen die, die luiders? <laughs> Meshogga zeggen ze in het Hebreeuws. Ja. Meshogge ja. zeggen ze in Amsterdam. Ja. Niet? Het, het werk van God, wat hij daar aan het doen is met zijn volk stellen noemen zij zonde. Ja. Ja, het, het, verdrietig voor de mensen die daarbij aangesloten zijn. Dat is verschrikkelijk erg. Ja. En je ziet natuurlijk ook dat telkens heel voorzichtig, heel diplomatiek... en zelfs ook uh, heel dubbel is het Vaticaan ook bezig om vaste grond te krijgen in Jeruzalem... om bepaalde gebieden in Israël op te eisen en dergelijke... Zo, zo, zo draait zijn er alles. specifieke voorbeelden van? Ja, de laatste keer toen de paus daar ook was, <laughs> vroegen ze uh, eigenlijk bezit van uh, de plek waar David begrapen zou zijn. En dat is tevens de plek van het laatste avondmaal in Jeruzalem. Ja. Die wilden ze hebben. Ja. En bepaalde gebieden daar in Galilea, in het noorden van, uh, uh, van, de, zee, van de zee van Galilea. Van de kinderret, ja. en daar die oude plaatsen zoals uh, uh, Tiberias, ja, en uh, ja, Gorazim ja. en Bethsaida. Ja. Die wilden ja. ze dus ook allemaal in bezit hebben. Dus we wezen naast uh, ons te focussen op, uh, op Israël, moeten we bijvoorbeeld ook uh, Turkije in de gaten houden? Heel sterk. Ja. Zelfs in Turkije is men keihard bezig om uh, uh, reclame te maken voor het Ottomaanse Rijk. Ja. Uh, de minister van Buitenlandse Zaken, die naam kan ik nooit onthouden, heel ingewikt met glodot of iets dergelijks. <laughs> maar die heeft ja. dus in Oost-Europa een redenvoering gehouden en gezegd, jullie kunnen kiezen of meedoen met ons Ottomaanse Rijk of ten ondergaan in een eindtijdoorlog. En dat is dan een oorlog die uh, door Turkije gevoerd gaat worden? Of? Nou, dat noemen zij de oorlog van de Mahdi. Ja. En daar is natuurlijk Ahmadinejad mee bezig om, om uh, die oorlog te ontketenen. Ja. Want de Ahmadinejad is Iran. Is dat dan een verbond tussen Turkije en Iran? Nou, dat is even een groot probleem. Iran en dan Saoedi-Arabië. Ja. Saoedi-Arabië dat zijn de Soenieten. En <coughs> Iran dat zijn de Shiiten. Ja. En die hebben een aantal zeer bloedige oorlogen gevoerd. Ja. Ze hebben zelfs... Daar, daar ontslaat dus die verwarring ook alweer. Ja, ja. En dat is de enige die dat zal redden, is natuurlijk, de Iran noemt dat, de twaalfde imam. Ja. En wij zeggen dan, dat is dan de kalif van de eindtijd. Ja. En die zal ook de Soenieten en de shiiten met elkaar verzoenen. En het enige waarin hij ze mee verzoenen kan, is de gemeenschappelijke vijand. Ja, speelt ja. geld daar een rol in? Wie? De geld, het geld. Nee, nee. Het is niet een, een economisch uh, belang. Nee, er is al, geen, ik, ik vraag dat omdat je op dit moment allerlei verhalen hoort in Turkije, dat Turkije economisch ook zo sterk wordt. Ik, Turkije is al, al veel sterker, ja, nee. dat is het enige land wat nog over, overeind blijft mm -hmm. en waar de economie van groeit en de industrie van groeit. Turkije, maar zit daar een parallel tussen, zeg maar de, de komst van zo'n kalief? En, en, nee. Eh, nee, nee. Het komt alleen die Erdogan. De, de premier die heeft alles heel sterk in handen, hebben ze ja. daar in, in Turkije. Uh, vroeger was Turkije een grote vriend van Israël. Ja. En Israël heeft het leger van Turkije sterk gemaakt. Mm -hmm. En Israël die heeft ze economisch geholpen in alle opzichten. Hoe kwam dat? Omdat in Turkije het leger de baas was. Ja. En het leger ging door in de traditie van Atatürk. Ja. En Atatürk was een premier van Turkije... Ja. En die heeft in 1918 of 1922 of zo, heeft die Turkije een seculiere staat gemaakt. Ja. Als de islamitische partij de overhand kreeg, dan ging dat leger, ging die uh, islamitische partijen verbieden. Ja. En die ging een soort schijndemocratie, want het leger dat was natuurlijk wel islamitisch. Maar net als die despoten van die Arabische landen, uh, was dat maar vrij oppervlakkig. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Dus... Toen hadden ze de, de stelling, waarom zijn ze bevriend nou met Israël? Nou, de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Ja, ja, Zij hadden die islamieten, ja, ja. Uh, die, die radicale islamieten tot vijand en Israël ook. Ja. Dus zo kwamen ze samen. Nou goed, uh, maar een jaar of acht, negen geleden kregen die islamieten in Turkije onder leiding van Erdogan, kregen daar uh, de overhand. Ja. En zo langzamerhand hebben ze de contacten met Israël afgebouwd ja. en dat is bijna oorlog geworden. En dus zie je dus dat Israël bijna alleen komt te staan, want Amerika trekt zich ook langzamerhand uh, terug, lijkt het. Niet Amerika, dat is Obama en zijn clan. Ja. Maar goed, en Obama is de president die, die van Amerika. Die is de baas, ja. Maar in Amerika zijn er natuurlijk nog... En er zijn natuurlijk heel veel mensen die... Uh, nog tientallen miljoenen mensen, ja. vooral onder de Republikeinen. Maar ook onder de democraten zijn tientallen miljoenen mensen die dagelijks voor Israël bidden en die achter Israël staan. Dat is tussen ons de enige ja. hoop nog voor Amerika. Ja, nou, we, we, we zijn bijna het eind van deze aflevering. Als we kijken naar, uh, zeg maar, die, die gebeurtenissen die allemaal te komen staan. Hè, dus dat, uh, uh, zeg maar, ook Jeruzalem uh, flink onder vuur komt, qua, qua, qua plek. Hè, um, wat... wat Verwacht jij zeg maar de komende tijd? Wat, waar moeten wij op letten? Uh, al die gebeurtenissen die escaleren. Ja. God die zegt ergens uh, in Jezaja 60, het laatste hoofd: dat is het, een hoofdstuk mm -hmm. over het herstel van Israël. Ja. En over de glorie van Israël. Ik zal het te zijn dat hij met haast doen geschieden. Ja. Het gaat allemaal steeds sneller. Maar ook Gods genade wordt steeds sterker. Ja. En dat zie je ook wat, wat, wat onze vriend uh, Broeder Jan Zeilstra zegt in die uitzendingen die, die je met hem hebt. Mm -hmm. God werkt met grote kracht. Ja. En, en God telt aan de ene kant lang uit omdat hij wil dat mensen nog tot bekering komen voordat ja. het zo, voordat het te laat is. En, en dat gaan we ook zien. Een steeds krachtige verkondiging van het Evangelie ja. nog in deze bijna eindtijd. Aan ene kant dus genade, aan de andere kant verwarring. Uh, en, en toch zie je bijna uh, jammer dat zo heel veel mensen zeg maar, zich er toch niks van aantrekken. Van wat er in deze tijd gebeurt. Ja, maar dan zijn ze toch gewaarschuwd. Ja. God waarschuwt altijd, zelfs in de tijd van de zondvloed van Noach waarschuwde God. Mm -hmm. niet de profeet Henoch heeft honderden jaren daar geprofiteerd. Ja. Noach heeft 120 jaar gewaarschuwd en de mensen luisterden niet. Ja. In de tijd van, van lot in Sodom heeft God ook gewaarschuwd. Mm -hmm. Niet alleen door lot, maar ook doordat die legers Sodom en Gomorra vernietigden van ja. een groot bende rovers uit uh, die, die gebieden van Mesopotamië. Ja. En, en God waarschuwt, en God waarschuwt in deze tijd. Mensen bekeer je toch tot de Heer voordat het te laat is. Ja. En als je dat doet, krijg je ook zicht op de dingen van God. Dan krijg je ook zicht. Ik, je spreekt ontzettend veel mensen, ook hier uh, in jullie studio ook weer. Uh, toen ik de Heer Jezus vond en toen Hij mij vond, kreeg ik meteen liefde voor het volk Israël in mijn hart. Ja. Natuurlijk, want God is de God van Israël. Ja. Ja. En de Heer Jezus is de Messias van Israël. Maar ook ja. de onze. Ja. Maar Hij is de Messias van Israël. En dat krijg je automatisch. Waarom dooft dat dan bij de meeste mensen? Omdat als er geen hout op het vuur gegooid wordt, gaat het vuur daar. Ja, als mensen het woord van God niet kennen, niet lezen... Uh, dan gaat, dan het, vanzelf gaat weg. het vanzelf weg. En dan val je in de klauwen van het anti-Zionisme en het antisemitisme. En dat is de zonde waar de uiteindelijke oor oordeel van God over deze wereld gaat komen. Okay. Dat is de druppel die het emmer van Gods toorn doet overlopen. Ja. Blijf van mijn volk is zelf. Nou, ik zou bijna zeggen amen, want dit is het eind van deze aflevering. Jan. Het moet je amen zeggen. We gaan, we gaan de volgende aflevering verder uh, met deze onderwerpen. Ik wil jou heel hartelijk danken voor dit moment. En ik zie je graag in de tweede aflevering van deze serie terug. U thuis, heel hartelijk dank uh, voor het kijken naar deze eerste aflevering uit deze zevende serie. Uh, het is natuurlijk toch heel bijzonder dat God blijft waarschuwen. En, uh, en het is nergens voor nodig dat u angstig bent, dat u, uh, dat u alles wat er gebeurt in de Arabische landen enzovoorts, uh, dat dat uh, u ongemakkelijk maakt. Want als u het woord van God kent en u leest de Bijbel, dan weet u wat er gaat komen. Dat er drukker zou komen, dat er verwarring zou komen. Maar dat God daar in het midden staat en dat hij precies weet wat hij doet. Wij bidden dat u... Het profetische woord gaat verstaan. Dat u gaat zien wat God aan het doen is. Ter voorbereiding van de komst van de Heer Jezus. Blijf dan ook deze serie met ons doorkijken. En we zien u dan ook graag een volgende aflevering weer. Bij eindtijd en profetie. Hartelijk dank voor het kijken.